Goedemiddag allemaal. Eigenlijk was het de bedoeling dat Martijn hier vandaag zou staan. Maar helaas is Martijn nog dusdanig ziek dat hij. Nou dusdanig ziek, hij voelt zich echt beroerd en belabberd. En dat is al een week zo en daarvoor was het ook al een beetje kwakkelen. En het is eigenlijk een beetje begonnen sinds hij prikken heeft gekregen, omdat hij op reis gaat naar Oeganda volgende week maandag. Dus voordat ik met het verhaal over geld en overgeven begin wil ik eerst vragen aan jullie of jullie de komende week voor hem willen bidden. Want het zou wel echt heel mooi zijn als hij met Teer samen met Ferdinand naar Oeganda kan gaan om daar heel veel dingen te zien en te leren. En weer mee te nemen naar ons toe, zodat wij er ook weer van kunnen leren. Dus bid voor hem de komende week. We gaan het vandaag hebben over geld en overgeven. En ik weet niet of jullie het wel eens opgevallen is... maar in Oase praten we daar op zondag niet heel erg vaak over. Wel geteld één keer per jaar. En daar proberen we ons aan te houden. En dat komt omdat we als kerk niet bestaan... omdat we geld bij elkaar willen verzamelen. Omdat we rijk willen worden. We bestaan als Oase, als kerk... omdat we dienstbaar willen zijn in Amsterdam Nieuw-West. Omdat we hopen en geloven... Dat mensen door het goede nieuws van Jezus gaan veranderen. Dat levens gaan veranderen. En dat is wat we graag willen in Amsterdam Nieuw-West. Tegelijkertijd, het uitvoeren van zo'n missie, dat kost wel degelijk heel veel geld. En helaas hebben we geen suikeroom die duizenden euro's per maand op onze bankrekening stort. Zodat wij onze missie kunnen voortleven. Als oase zijn we helemaal afhankelijk van giften. Van jullie steun, van steun van anderen die Oase een warm hart toedragen... bijvoorbeeld uit onze moederkerk De Bron of uit onze partnerkerk in Barneveld. Of familieleden, vrienden die Oase steunen. En dat is ook de reden waarom we de gewoonte hebben om één keer per jaar op zondag over geld te praten. En dan denk je misschien, ja hoor eens... Uh, dat is het verhaal voor Oase. Dat is interessant voor Oase. Ik ben hier nieuw, of ik ben hier uh, als gast. Ik zie een heleboel gezichten die niet zo vaak hier komen. En uh, waarvan ik ook weet dat ze hier niet veel vaker zullen komen. Die zullen misschien denken van ja, dan is dit verhaal niet voor mij. Dan kan ik wel weer gaan, dan ga ik alvast lunchen, zometeen na de dienst. Kan ik nu alvast beginnen en aanvallen. Toch denk ik dat dit verhaal ook vandaag voor jou van toepassing is. Want het gaat niet alleen maar over geld... en over jongens, jullie moeten gaan geven aan de oase... want anders zul je niet in de hemel komen of iets spannends. De Bijbel spreekt... dat zal ik nu alvast vertellen... en dan verklap ik eigenlijk het grootste deel van mijn preek al. De Bijbel spreekt uh, heel over vrijgevigheid. En niet over een moeten en je zult... en als je niet... Um, het is een vrijheid wat je krijgt. Een vrijheid... En een zegen die je krijgt als je gaat leven in vrijgevigheid. En daar gaan we vandaag met elkaar naar kijken. En we kijken daarvoor naar een, belangrijk, een belangrijke tekst uit handelingen die gaat over geven. En dat, ik zal er even een beetje context bij vertellen. Het is Paulus die aan een kerk schrijft. En Paulus die is tientallen kerken begonnen... In Turkije, en Griekenland, en Italië. En dan krijgt hij te horen, je moet teruggaan naar Jeruzalem. Want het einde van je leven is nabij. Je zult gaan sterven. Toch is Paulus niet bang of verdrietig. Want hij vertrouwt erop en hij weet, hij heeft het zelf ervaren, dat wat God doet, dat dat goed is. En dat hij alles zal gebruiken om het ten goede te brengen. Ook zijn dood. Paulus neemt wel de ruimte om afscheid te nemen van die kerken. En dan schrijft hij aan een van die kerken, aan de kerken in Hervezen, een grote stad in Turkije, in de handelingen, 20, vers 32 tot 35, en volgens mij verschijnt het achter mij op de biemen. Dan schrijft Paulus aan die kerk, nu vraag ik aan God om voor jullie te zorgen. En ik vertrouw erop, ...dat hij goed zal zijn. Door zijn goedheid... ...zal de kerk groeien. En iedereen die bij hem hoort... ...die zal het eeuwige leven krijgen. En jullie weten... ...dat ik nooit om geld of om kleren gevraagd heb. Jullie weten dat ik altijd voor mezelf heb gezorgd. En voor de mensen die bij me waren. Ik heb jullie steeds laten zien... Dat je hard moet werken. Want dan kun je zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Denk aan wat de Heer Jezus zei. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Nou en vandaag gaan we samen vooral kijken naar die laatste zin, naar die laatste woorden. Denk aan wat de Heer Jezus zei. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Het is wel interessant, want Paulus die quote hier Jezus aan. Die haalt Jezus aan, zijn woorden aan. Maar als je terug gaat zoeken in de Bijbel, in de vier evangelieën over Jezus, dan vind je deze woorden niet terug, dat Jezus ze gezegd heeft. Dus dat is wel interessant. Paulus die haalt woorden aan, die schijnbaar wel heel bekend zijn. Want hij gaat ervan uit dat de mensen die teksten ook kennen, dat ze die woorden van Jezus ook kennen maar ze staan niet opgeschreven. Blijkbaar waren ze zo bekend, dat iedereen ze wel wist. En gelukkig voor ons, heeft Paulus alsnog wel opgeschreven voor ons, en kennen we deze woorden van Jezus ook, want er zit heel veel wijsheid en waarheid in. En we gaan vandaag kijken naar wat dat voor ons betekent, en we gaan tegelijkertijd ook kijken van ja, dat staat wel in de Bijbel, maar is dat ook echt wel zo? Want als we na gaan denken over onze maatschappij, en wat de maatschappij zegt waar je gelukkig van wordt, dan roept bijna alles in de samenleving ons toe. Je wordt pas gelukkig als je van alles hebt. Als je met al het geld wat je hebt zoveel mogelijk bij elkaar haalt. En als je maar zoveel mogelijk loon probeert te krijgen op je werk. En als je maar zoveel mogelijk carrière maakt. En geld maakt. Als je maar de nieuwste auto hebt. En op de nieuwste sneakers loopt. Of als je minstens twee of drie keer per jaar op vakantie gaat naar een heerlijk warm tropisch land. En als je partner je niet meer bevalt. Dan neem je toch gewoon een ander. Er is genoeg keuze in de wereld. Second love. Je verdient het om gelukkig te zijn. Neem wat je kunt. Pak het. Ik weet niet of jullie het liedje van Dree Hazes kennen. Leef. Dree Hazes, de zoon van André Hazes. Oh, de tekst staat er al achter op mijn biemen. Wie kent dat lied? Ja, wil iemand het voor me zingen? Nee, ik durf het zelf ook niet aan. Maar ik ga wel de tekst voor jullie voorlezen. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef. En pak alles wat je kan. En ga. Pak alles wat je kan. En ga. Ga en pak alles wat je kan. Ik vind het eigenlijk best een irritant lied. Want als je het een paar keer hebt geluisterd, dan blijft dat de hele tijd in je hoofd ratelen. En van de week... Was ik dus met deze preek bezig. En toen kwam de hele dag door dat liedje terug. Dus daar werd ik eigenlijk helemaal niet blij van. Maar het is wel hoe de wereld tegen gelukkig zijn aankijkt. Pak het. Neem het. Hou het voor jezelf. Zorg dat je gelukkig bent. Maar dat is niet wat Jezus hier vandaag zegt tegen ons. Als Jezus dit lied had geschreven, dan zou het als volgt gaan. Geef alsof het de laatste dag is. Geef alsof de, morgen niet, alsof de morgen niet bestaat. Geef alsof het nooit echt af is. En geef, geef alles wat je kan. En ga. Geef alles wat je kan. En ga. Geef alles wat je kan. En natuurlijk zegt Jezus, leef tot de max. Leef alsof het je laatste dag is. Geniet ervan, maar pak niet. Maar geef. Geef alles wat je kan. Want een gevend leven maakt echt gelukkig. En zometeen gaan we kijken naar waarom een gevend leven nou gelukkig gaat maken. En waarom het gelukkig maakt. We gaan eerst nog even kijken naar drie dingen. Naar wat we eigenlijk te geven hebben. Samenvattend zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we drie dingen te geven. hebben. We hebben onze gaven en talenten die we kunnen geven. We hebben onze geld en spullen die we kunnen geven. En we hebben tijd en aandacht. Naar en die, die drie dingen gaan we even kort kijken. Het eerste, je gaven en talenten. In 1 Corinthians 12, daar zegt Paulus dit erover. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is maar één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente, van de kerk. Zie je dat? Twee keer zegt Paulus hier dat de heilige geest iedereen van ons, niemand uitgezonderd zijn gaven geeft. We hebben allemaal een of meer gaven gekregen van God. En die gaven die heb je niet gekregen om ze voor jezelf te houden. Die gaven heb je gekregen om ze weer door te geven. Die gebruik je om anderen te helpen, om anderen te zegenen, ten dienste van de kerk, van de mensen om je heen, zodat de kerk daardoor wordt opgebouwd en gesterkt wordt. Het is een hele mooie theorie, maar in de praktijk is het toch wel verdraaid lastig. Wie kent de zogenaamde 20-80 regel? Ik zie wat de handjes. Dat is dat 20%, en dan betrekken we het vandaag even op de kerk, dat 20% van de mensen in de kerk 80% van het werk doet. En dat zie je in heel veel kerken terug. 20% van de mensen die heel erg hard zijn best doet om een mooie dienst in elkaar te zetten. Die heel veel tijd besteden om de muziek op orde te hebben, om een goede preek te hebben. Om uh, lekker eten na de dienst te hebben, om goede koffie te hebben. Er wordt heel veel voor gedaan. En in de tussentijd zit 80% van de mensen heerlijk achterover te genieten van de aanbidding. En een mooi verhaal. En sommigen zitten er zelfs een beetje achterover geleund. Van nou, ik ben benieuwd wat het vandaag weer wordt. Even lekker kritisch. En Nicky Gumbel, dat is de oprichter van de Alpha-cursus. Die zegt daarover, in heel veel kerken is het net als met een voetbalwedstrijd. Er zijn 22 mensen heel hard aan het rennen en ze snakken naar rust. En ondertussen zitten er duizenden toeschouwers die wel wat beweging kunnen gebruiken. Maar wat ik zo mooi vind aan Oase, is dat die 20-80 regel niet helemaal geldt. Als ik om me heen kijk en hier zo eens kijk naar nou, iedereen die hier is, dan zou ik wel eens willen vragen, als je nou de afgelopen maanden iets gedaan hebt in Oase, ergens hebt geholpen of iemand in Oase hebt geholpen, ga dan eens even staan. En dan zie ik eigenlijk... Zie ik stiekem mensen blijven zitten die ik ook wel eens op het podium zie staan, of vertaling zie doen, of zie bidden, of uh, die gewoon ze trouw bezoeken. O Koens, doe jij nooit wat? Nou, nou. De enige die ik zo'n beetje heb zien zitten, dat zijn de gasten die hier bijna nooit komen. En ja, dat is ook moeilijk. Als je hier bijna nooit bent, is het ook moeilijk om wat te doen natuurlijk. Mag wel hoor, trouwens. Maar zie je hoeveel mensen het zijn die hun gaven en talenten willen inzetten. En mocht je denken van ja, hoor eens, ik doe wel wat in Oase, maar ik vind er eigenlijk helemaal geen klap aan. Of, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik goed in ben en wat ik zou kunnen doen in Oase en wat mijn gaven precies zijn. Martijn wil heel graag, als hij weer beter is, een gaventest met je invullen. Dus mocht je denken van hé, hey, dat vind ik wel leuk... Schiet mij of Linda even aan en dan gaan we het aan Martijn doorgeven. En dan komt hij daar later bij op terug. En als ik zelf naar mijn eigen leven kijk, naar gaven en talenten. Ik ben nu zeven jaar betrokken bij Oase. En ik ben uh, hier binnengekomen als student. En uh, ik raakte betrokken bij het jongerenwerk. En in de loop van de jaren heb ik heel veel dingen in Oase gedaan. Ik ben bijna bij alle teams al een soort van betrokken geweest. Heb me overal wel ergens een beetje tegenaan bemoeid. En in de loop van de jaren kwam ik er wel steeds achter van ja, sommige dingen liggen me wel en sommige dingen liggen me niet. Ik was op een gegeven moment betrokken bij het welkomsteam en ik merkte gewoon, dat is niet mijn ding. Ik, ik vind het lastig, het kost me energie, ik word er zenuwachtig van, ik word er helemaal niet blij van. En in de loop van de jaren heb ik zo allemaal ervaringen gehad en geleerd en ontdekt dat als je de dingen doet waar je wel blij van wordt... dat je daar energie van krijgt. Ik ben zelf de afgelopen jaren steeds meer gaan doen achter de schermen. Uh, steeds meer betrokken geraakt bij het organiseren van dingen. Uh, het dingen regelen. Uh, zorgen dat alles goed georganiseerd is. En daar beleef ik echt heel veel plezier aan. Daar krijg ik energie van. Dat ze echt ontdekt... Dat dat, ik heb ontdekt dat dat mijn gave is. En echt waar, dat geldt volgens mij voor iedereen... Er is niet zo bevredigend als het gebruiken van de gaven en talenten waar je goed in bent. Daar ga je van genieten. Dan ga je voelen, oh maar wacht even, dit is waar God mij voor gemaakt heeft. God heeft iedereen uniek gemaakt. Niet omdat we dan elkaar kunnen gaan storen en denken van, oh, daar heb je die weer, die is altijd zo lastig of die is zo anders dan ik. Of God heeft ons gemaakt omdat we elkaar kunnen aanvullen. Omdat we elkaar kunnen helpen. De een is goed in het dienen in het cateringteam. En de ander kan fantastisch muziek maken. En weer iemand anders die maakt door de week schoon. En vindt het heerlijk om dat te doen. En niet in de spotlights te hoeven staan. Iedereen heeft zijn eigen ding wat hij kan. En waar hij goed in is. En God wil graag dat we daar gebruik van maken. Omdat je daar blij van wordt. Het tweede dat we kunnen geven... Dat is geld en spullen. En ook daarmee moeten we het doen met elkaar. Ook daar moeten we elkaar ondersteunen en helpen. Niet om ervoor te zorgen dat je zelf altijd maar veel hebt, maar omdat je elkaar uh, omdat je kunt delen. In het Noaise verwachten we, als je lid wordt, als je de introductiecursus hebt gedaan, dan komt dit ook aan bod. Dan zeggen we, als je lid bent, dan verwachten we van je dat je gaat geven. En hoeveel je geeft, dat is aan jezelf. Dat, dat is een zaak tussen jou en God. Dat mag je zelf bepalen. Geef niet omdat het moet, maar geef met je hart. En met een goede motivatie. Doe het niet omdat ik hier nu een leuk verhaal sta te vertellen. Of omdat anderen zeggen van, hey, we hebben zoveel geld tekort in de wazen, Of eh, het gaat zo slecht en we hebben, die heeft nog zoveel hulp nodig. Doe het vanuit je hart. Geef wat jij denkt dat goed is. Jij kan alleen in je portemonnee kijken. Er zijn wel ideeën en richtlijnen voor hoeveel je kunt geven. Zo zegt God in Malachi 3, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat de voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen ...van de hemel voor jullie open... ...en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ook dit is wel weer een interessant stukje. Want het is het enige moment in de Bijbel dat God zegt... ...stel mij maar eens op de proef. Test me maar. Probeer het maar uit. Heb het lef. God vindt het belangrijk. Hij roept ons op... ...om niet de laatste restjes... ...het einde van de maand... ...aan hem te geven... Hij roept ons op, of in geval roept hij Israël op om de eerste 10% te geven. En dan te kijken wat er overblijft. En God zegt dan: probeer het maar uit. Ik zal je zegenen daarvoor. Ga maar kijken wat er gebeurt. Probeer het maar. En degenen die een beetje bekend zijn in de Bijbel, die zeggen ja, Oude Testament. De eerste deel van de Bijbel, toen was Jezus er nog niet. Niet meer van ons van toepassing. Goed geprobeerd. Leuk. Klopt. In het Nieuwe Testament vind je deze richtlijn niet meer terug. Je tiende geven, 10% van je inkomen, daar wordt niet meer over gesproken. Wat je wel in het Nieuwe Testament heel veel terugvindt, is vrijgevigheid. Dat woordje ga je heel vaak terugvinden als je in het Nieuwe Testament over geld gaat kijken. Vrijgevigheid en 10%... Uh, er zijn heel veel christenen wereldwijd die, dat, die, die die twee aan elkaar koppelen en zeggen van nou wil je een richtlijn voor vrijgevigheid denk dan aan 10% maar zoals ik al eerder zei voel je niet verplicht kijk naar wat je zelf mogelijk is en wees gerust we gaan het niet gebruiken voor een dikke vette Mercedes voor Martijn al zou ik het hem best gunnen iedereen die geeft, die geeft aan de wazen omdat we het voor het Koninkrijk van God willen inzetten. En omdat we daarmee de wijk willen dienen. En na de dienst kun je precies zien waar we dat geld allemaal aan gaan uitge uitgegeven hebben en waar we het aan gaan uitgeven. Maar het is dus vooral bedoeld voor die missie. Het derde wat we kunnen geven, dat is misschien wel het belangrijkste van de drie, dat is onze tijd en aandacht. Want je kunt gaan zeggen... Ja, ik heb een uitkering. Ik zit in budgetbeheer. En ik weet dat er heel veel mensen zijn... Die dat inderdaad uh, dat voor het geval is. Ik heb niet zoveel te geven. Ik heb geen geld. Ik heb geen spullen. En er zijn ook een heleboel mensen die zeggen... Ja, en ik heb ook geen gave en talenten. Zelfs dan... En ik geloof dat je die gave en talenten echt wel hebt hoor. Ook al ontken je dat. Maar zelfs dan heb je nog wat te geven, namelijk je tijd en je aandacht. Hoe vaak roepen we niet, en daar ben ik, loop ik zelf heel hard in voorop... Oh, ik ben zo druk. Oh nee, ik heb geen tijd. Oh ja, ik zou die eigenlijk nog even een keer moeten bezoeken, maar ik moet dit doen. Oh, die even een kaartje sturen en dat vergeet je weer. Even een whatsappje van hoe gaat het met je. Hoe vaak bid je voor iemand die het moeilijk heeft... Ik merk aan mezelf dat dat er heel vaak bij mij inschiet. Terwijl we dat eigenlijk altijd te geven hebben. En misschien is dit ook wel het belangrijkste wat we te geven hebben. Er is maar één manier waarop we kunnen zien dat mensen bij Jezus horen. Jezus zegt zelf in Johannes 13... Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien... Dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat jullie mijn volgelingen zijn. Dat jullie christenen zijn. Aan de liefde voor elkaar. En die liefde voor elkaar, dat zie je in tijd en aandacht. Nou, dat is, dat is die drie dingen, dat is wat we aan elkaar te geven hebben. Nu gaan we samen kijken, waarom zou het geven dan gelukkig maken? Het eerste is omdat God ons bedoeld heeft om op hem te lijken. Ze noemen dat dat we bedoeld zijn om een beelddrager te zijn van God. We moeten zijn karakter reflecteren. Het is de bedoeling dat we op hem lijken. En hoe meer we dat doen, hoe meer we tot ons, tot ons recht komen, hoe gelukkiger we worden. En God is een heleboel dingen. In de Bijbel staat er een heleboel over God, wie God is. En een van die eigenschappen, die heel sterk naar voren komt, is dat God een gevende God is. Een God die uitdeelt. Vanaf het begin van de Bijbel, van het boek Genesis, tot het laatste boek Openbaring, lezen we steeds over hoe vrijgevig God is. Hoeveel hij wil uitdelen. Hoeveel hij constant aan de mensen wilt geven. En dat begint bij dingen die we vaak niet eens bedenken. Het feit dat we elke dag kunnen lopen. Dat we elke dag lucht kunnen inademen. Dat we allerlei handelingen verrichten waar we niet eens over nadenken dat we ze kunnen doen. Dat we ons broodje kunnen smeren, ons eten klaar kunnen maken. Dat we dat allemaal kunnen. Maar voor veel anderen ook gewoon dat je een baan hebt, dat je gezond bent. Dat het goed met je mag gaan. Er zijn zoveel dingen die God ons geeft, waar we vaak niet eens over nadenken. Alles is door God gegeven. Zijn liefde, zijn vrede, zijn vergeving, zijn genezing. Alles wil hij je geven. En zo kun je nog uren over doorpraten wat God allemaal wil geven aan jou. Maar het belangrijkste wat God aan ons gegeven heeft... Dat is zijn eigen zoon, dat is Jezus. Jezus zegt zelf, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. De vader en ik, die zijn één. En in Jezus zien we wie God is. En Jezus vertelt zelf waarom hij op aarde is gekomen. Hij zegt dan, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben niet, niet gekomen om hier een koning te zijn met een heleboel slaven. Ik ben gekomen om te dienen en om mijn, te, mijn leven te geven als losgeld voor velen. En geen enkele andere religie heeft zo'n God die zichzelf letterlijk vernederde door mens te worden, om gediend te worden, niet om gediend te worden, maar om ons te dienen. En zelf zijn leven voor ons te geven. En deze God die roept ons op om hem te volgen. En te geven aan de mensen om ons heen. En hoe meer we dat gaan doen, hoe meer we dat gaan ervaren, hoe meer we dat gaan begrijpen, en hoe meer we op God gaan lijken. En hoe beter we ons daarbij ook gaan voelen. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Dat het een eitje is. Oké, okay, na vandaag gaan we dat even in de praktijk brengen. Dat doen we even. Het is niet makkelijk. Maar het is wel de moeite waard. En uiteindelijk zal het ons diepe vreugde en voldoening geven. Omdat we op God gaan lijken. En God is volmaakt. Wie wil dan niet op God lijken? En we eren daarmee onze God. Het tweede waarom we gelukkig worden van geven. Is omdat we er uiteindelijk meer voor terugkrijgen. Het zou geen goede motivatie zijn om te zeggen van oké, okay, dat klinkt goed, dat wil ik wel doen. Als ik er meer voor terugkrijg, dan wil ik wel geven. Maar het is wel echt waar. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat je van geven gelukkig wordt. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken. en De eerste wetenschappelijk onderzoek die zegt dat geven een gelukkig gevoel geeft. Dat is dus niet alleen een verhaal wat ik nu sta te vertellen en wat uit de Bijbel komt. Het is uitgebreid onderzocht. Als mensen aan goede doelen geven, dan maken ze een stofje aan en dat heet endorfine. En de meeste vrouwen kennen dit stofje van de chocola, want chocola geeft ook endorfine. Maar seks geeft ook endorfine en ook als je een hechte vriendschap hebt, als je van iemand geniet, dan geeft dat endorfine. Je lichaam maakt dat aan. En dat stofje, dat maakt je blij. En dan denk je van ja, dat is wel mooi, dat is leuk. Um, maar dat, heeft, dat staat niet in de Bijbel, die endorfine. Nee, maar ik geloof wel dat God ons gemaakt heeft. God heeft elk cel van ons lichaam gemaakt en heeft ook onze hersenen ontworpen. En ik geloof dat God het zo ontworpen heeft, dat het op deze manier werkt. Dat als je gaat geven, dat je daar blij van wordt. Het tweede, wat wetenschappelijk bewezen schijnt te zijn, is dat geven goed is voor de gezondheid. Vrijgevigheid leidt tot een betere gezondheid. Zelfs onder zieken en bejaarden. Als je een gevend leven leidt, een leven waarin je anderen helpt en uitdeelt, dan leidt dat tot minder stress, een minder hoge bloeddruk en een langer leven. Geven leidt ook tot meer sociale verbondenheid. Je vrijgevigheid zal vrijwel altijd beloond worden, omdat je in goed contact staat met mensen. Soms krijg je van diegene terug waar je aan gegeven hebt, maar soms krijg je op een andere manier iets terug. Maar door te geven creëer je onderlinge vertrouwdheid, onderlinge verbondenheid. Je wordt minder eenzaam door te geven. We ervaren meer van de liefdevolle gemeenschap, zoals God die voor ons bedoeld heeft. Dus het is niet alleen het verhaal van de Bijbel, het is gewoon hoe het werkt. Je wordt gelukkig van geven. En het mooie is dat God ook, dus ook echt belooft, hoe meer Hij gaat geven, hoe meer hij aan ons zal geven. En dat principe zie je heel vaak terug in de Bijbel... Dat staat ook in 2 Korintiërs. Daar staat bedenk dit. Wie karig zaait zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. En God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Hoe meer je zaait, hoe meer je oogst. Dat is best wel een heel logisch principe. We zijn vaak niet zo heel erg meer van zaaien. Hoewel misschien wel moestuintjes kennen tegenwoordig. Waarin je iets zaait, er groeit iets uit en dat kun je vervolgens oogsten. En dat is natuurlijk simpel. Als je één zaadje zaait, heb je één plant. Als je er tien zaait, heb je er tien. Het is ook weer niet zo dat het werkt van oké, okay, ik ga al mijn geld weggeven... En dan zal ik dus rijk worden. Zo werkt het ook weer niet. Nee, God belooft dat je altijd voldoende zult hebben. Dat je genoeg zult hebben. En dat betekent niet dat je straks in een villa woont en een mooie auto hebt. Wellicht dat God zegt, van misschien is dat iets te veel. Maar God geeft wel voldoende om van te leven. Het derde is... Waarom we gelukkig worden van geven, is omdat het ons geestelijk gezond houdt. Alleen als je iets ontvangen hebt en doorgaat geven, dan blijf je geestelijk en emotioneel gezond. Probeer maar eens alles wat je krijgt voor jezelf te houden. Als iemand je een steen geeft, dan kun je die steen aanpakken. Als je twee stenen geeft, dan kun je twee stenen aanpakken. Maar op een gegeven moment is het vol. Geestelijk ga je achteruit als je het niet doorgeeft. Je gaat dan op de Dode Zee lijken. Ik weet, Zijn er wel eens mensen bij de Dode Zee geweest? In Israël, ik zie her en der wat handjes. De Dode Zee is heel erg zout. Het zoutgehalte van de Dode Zee is meer dan 30%. Het is zo zout dat er niks in kan leven. En als je heel enthousiast denkt, ik ren dat water in... En je krijgt water in je ogen, dan brandt het in je ogen. En het is zelfs zo erg, dat als je het goed doet, dat je er ook nog blind van kunt worden. Als je dat water goed in je ogen krijgt. Maar waarom, hoe kan dat? Wie weet waarom de Dode Zee zo zout is? Hans? Ja, klopt. Er komt vers water van de Jordaan in de, in de dode zee terecht. Dus je zou denken, oh, maar dan, dan moet het toch goed komen? Er komt toch water bij? Nee, het probleem is, het water loopt niet weg. Dus het, inderdaad het water verdampt, het kan geen andere kant op dan in de lucht, maar zout verdampt niet. Zout blijft in het water zitten. Dus hoe meer vers water erbij komt, er zit altijd een klein beetje zout in water. Dus hoe meer water erbij komt, hoe meer zout er in het water komt. En dat kan niet meer weg. Nou, als je dat dus bekijkt, je kan dus een heleboel stenen aanpakken. Er kan een heleboel water in je leven komen. Maar als je er niks mee doet, op een gegeven moment, bij stenen zitten je handen vol. Je kan niet meer aanpakken. Wil je meer stenen? Ga ze hier maar eens uitdelen. Als je in je eentje hier twintig van die grote stenen probeert te tillen, gaat het je niet lukken. Maar als je hier iedereen één steen geeft, dan heb je weer ruimte om zelf te ontvangen en heb je uitgedeeld. We moeten blijven stromen. Het moet blijven stromen. We moeten blijven leven. Het moet gezond blijven. En God zegt zelf, of Jezus zegt, voor niets... Hebben jullie dit alles gekregen? Geef het dan ook weg voor niets. We krijgen alles van God. Het komt allemaal naar ons toe. En wij mogen het weer uitdelen. Hij geneest ons. Zodat we de anderen weer genezing kunnen geven. Wij ontvangen zijn vrede. Om die vrede weer door te geven. Hij zegent ons financieel. Om ook financieel weer uit te kunnen delen. Met volle handen kun je weinig nieuws ontvangen. Alleen door die handen leeg te maken kun je weer meer ontvangen. Kun je gaan groeien. Kun je blijven leven. Dat is het leven van een volgeling van Jezus. En dat is waartoe we geroepen zijn. Om zo levens te kunnen veranderen in Nieuw-West. Niet door onze kracht, niet omdat wij dat doen. Maar omdat God het door ons heen doet. Omdat Hij het geeft aan ons. Amen. Laten we daar ook van gaan zingen. Dat we van harte willen dienen.